1 uur, die ook het eerst eraan met het NOS-journaal. De ambassadeur van Angola doet aangifte... tegen verslaggever Danny Goossen van Ponews. Hij beschuldigt de journalist van huisvredebreuk. Blijkt uit een brief van minister Timmermans aan de Tweede Kamer. Woensdag maakte Ponews op straat voor de Angolese ambassade een item... over diplomaten die hun parkeerboetes niet betalen. Dat liep uit de hand. Goosen kreeg ruzie met het ambassadepersoneel. En hij deed later aangifte van mishandeling... Buitenlandse Zaken heeft met de Angolese ambassadeur gesproken. Het ministerie heeft in het gesprek benadrukt dat diplomaten zich aan de Nederlandse wet moeten houden en dat persvrijheid belangrijk is.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 De demonstranten vragen de regering nu haar koers te wijzigen... en aansluiting te zoeken bij het Westen. Voor morgen is opnieuw een grote demonstratie aangekondigd in Kiev. En de 21-jarige Duitse stagiair, die in augustus plotseling overleed... tijdens een bankstage in het Londense zakencentrum City... stierf aan een epileptische aanval. Hij overleed dus niet doordat hij overwerkt was. Blijkt uit een gerechtelijk onderzoek. De stagiair werkte in Londen bij de Bank of America... waar hij lange dagen moest maken... Op de ochtend van zijn dood had hij er een werkdag van 21 uur op zitten. Het leidde tot een discussie over de manier waarop de bedrijven in de city met hun personeel omgaan. Het weer, op de meeste plaatsen is het droog en het koelt af tot net boven het vriespunt. Overdag wolkenvelden, maar van tijd tot tijd is er ook zon. Staat een matige tot aan zeevrij krachtige wind. Het wordt ongeveer 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. En CRV. Casa Luna. Klaas Drupsteen. Goeienacht. Tijd eigenlijk. Casa Fiesta vannacht, want wij vieren... en dat doen we in vijf verschillende uitzendingen... steeds op vrijdagavond. Wij vieren het tienjarig bestaan van Casa Luna. Uh, dat is eigenlijk als we er net niet meer zijn... want dat is in januari uh, 2014. En ja, dat is ook meteen het einde van dit programma. Maar het is altijd goed om zoveel mogelijk te vieren... dus dat doen we nu, nu nog maar. En dat, dat doen we schaar. steeds uh, met, met drie gasten... die door de presentator zelf zijn uitgekozen. Dus iedereen heeft zijn eigen setje droomgasten. En in mijn geval zijn dat Karin Spank, Ger Groot... filosoof Ger Groot... Uh, uh, schrijver Ger Groot, Karin spijk ook. Uh, schrijver, columnist, essayist, noem maar op. En uh, Glenn Helberg, uh, jeugd- en kinderpsychiater. En Ger Groot komt ook weer binnen. Iedereen is ontzettend snel naar de wc gerend en weer terug. Gelukkig, we zijn er weer allemaal. Ja, en uh, wij praten met z'n allen over, over thema's als kwetsbaarheid... Uh, en dat allemaal in het kader van toekomstbestendig Nederland. Dat is het, het grote thema dat boven alle uitzendingen hangt. En dat wordt iedere keer weer op een andere manier ingevuld. Um, en wij gaan het ook even hebben zo meteen over Europa, over Spanje en over identiteit. En dan uh, met name over de identiteit van de Nederlander. Om daar dan maar meteen mee te beginnen. Net hebben we het een tijd uh, heel persoonlijk gehouden. Nu uh, de identiteit van de Nederlander. Ger Groot, uh, jij bent... Iemand die veel in het buitenland is en er ook gewoond heeft. In Spanje bijvoorbeeld. Uh, als je van Spanje, vanuit Spanje bijvoorbeeld naar Nederland kijkt. Wat, hoe is de Nederlander dan? Wat is onze identiteit? Kun je daar iets over zeggen? Um, er bestaat dan identiteit van de Nederlander. waar de Nederlanders ook zelf heel erg geloven. En dat weten ze heel goed te exporteren. Um, als je zelf in iets gelooft, dan kun je dat er heel goed overbrengen op, uh, op anderen. En dat is uh, de identiteit van... Uh, het moderne, uh, het vooruitstrevende. Althans, dat was het in ieder geval tot voor zeer kort. Um, en wanneer je dan uh, vervolgens kijkt naar wat er in feite in Nederland gebeurt... dan zie je dat dat helemaal niet klopt. Dat Nederland in heel veel opzichten helemaal niet zo vooruitstrevend is. En helemaal niet zo modern is. En nooit geweest ook? Um, vermoedelijk niet, nee. nee. Enfin, we nooit, wat, wat denk je, in de 16e eeuw of... Uh, in mijn jeugd, wat bedoel je met nooit? No, dat is zo lang als je wil. <laughs> no. ja. Weet niet. Voor zover ik me kan herinneren, is er, heeft, heeft er altijd in Amsterdam kun je dat heel duidelijk zien. Hè? Ik ben geboren en opgegroeid in Amsterdam. Uh, zeker in het centrum dan heb je een bepaalde façade uh, waarin, waarin Nederland zich toont, buiten gewoon open toont. Hè? Uh, mensen komen hier ook graag. Um, hebben het gevoel dat ze onmiddellijk worden opgenomen... en, um, en, en opgestoten worden in al die uh, spannende moderne dingen... die in, de, in Nederland in ieder geval tientallen jaren lang... Uh, een deel van de, um, van de identiteit uitmaakten. En als je dan vervolgens ietsje verder gaat uit het centrum... en je gaat naar een buurt als Bos en Lommer of Geuzenveld of wat dan ook... En dan heb ik het alleen nog maar over Amsterdam. Dan heb ik het nog niet eens over buiten Amsterdam. Dan zie je een totaal andere samenleving. Een samenleving waarin bijvoorbeeld de segregatie tussen mannen en vrouwen... nog altijd heel erg groot is. Veel groter dan bijvoorbeeld in Spanje. Dus op het moment, ik ben op een bepaald moment getrouwd met een Spaanse... en die maakte kennis meer tot in de diepte met de Nederlandse cultuur. En die was totaal verbijsterd over dit soort dingen. Die zeiden, dat doen wij al in Spanje al. Maar wat is dan heel Ge concreet het verschil? Als je het hebt over de segregatie tussen man en vrouw? Nou, bijvoorbeeld uh, op verjaardagsfeesten dat, ja. uh, in Nederland. En dat geldt ook ja. voor mijn generatie. O, mannen en vrouwen wel. Mannen welke? zitten bij elkaar ja. en vrouwen ah, zitten ah, bij ja, elkaar. Ja, absoluut Dat waar. soort dingen. Of uh, dat het, het werken van vrouwen in Spanje veel normaler was dan in Nederland. Nog altijd. Ja. Terwijl wij naar Spanje kijken. Als een land dat nog een beetje in de middelen hebben, leeft. Afhand, ja. Tot zo ja. kort in ieder geval. Ik, ik ben het helemaal met je eens inderdaad. Um... De, de, de verschillen binnen Nederland zijn enorm groot. En, en soms zelfs de verschillen binnen een stad. Tegelijkertijd. Ik, ik ben ook wel. Ik, ik heb soms ook de neiging om te zeggen: van ja, die tolerantie in Nederland, dat is ook wel flint te dunnen. Het, het valt tegen. Tegelijkertijd. Um, een aantal dingen waar Nederland door bijna elk ander land om veroordeeld is geweest. Uit de nazi en het homohuwelijk. Dat hebben we toch maar gedaan. En. Tegen de keer in. Geen enkel ander land. bedoel. euthanasie begint een beetje gewoner te worden. Het is meer landen mogelijk. Uh, de de openstelling van het huwelijk wordt ook steeds gewoner. En wij waren daar toch verdomd snel. mee aan de slag. En ik wil niet zeggen. In dat... die zin, dus wel vooruitstreken. Ja, dus. Uh, ja, ik, ik wil ook ja. niet. Ik. ik, ik, ik, ik. Ik accepteer je terughoudendheid. Om tegelijkertijd te zeggen dat het alleen maar fineer is... en alleen maar etalagepolitiek, denk ik, nee, dat is ook niet Nee, waar. dat gaat te ver. Nee. Um, dus uh, gooi het kind niet met het bandwater weg. Er, er, er is in ieder geval een, een spanning tussen die twee. Ja. De voorbeelden die jij geeft, dat, dat zijn voorbeelden van wetgeving. Ja, nee, maar toch. Maar, maar, je, maar, maar, maar wanneer komt een... wetgeving nou uit tot stand... als er niet een draagvlak voor is? Mm. En een lobby en... Uh, ja, nee, lobby's ja. zijn er natuurlijk, zeker. Maar ik ben er niet zo zeker van dat dat draagvlak zo algemeen is. als het nu wel mm. lekt. Ik, ik, ik ben daar sceptisch over. Dat, dat heel veel mensen denken: van homohuwelijk hadden we eigenlijk niet moeten hebben. Ja, is dat nou wel, ik zeg er niks over en zo, maar eigenlijk. Ik denk vind dat ik het de meeste niks. mensen nog steeds denken: het, het is, het, ik vind het best als jullie dat doen, zoiets. Maar dat is ook goed. Ik bedoel, tolerantie is niet, niet altijd dat je echt hartstochtelijk voor hoeft te zijn, maar ook dat je het oké okay vindt. Voor mij hoeft het niet, maar als jij het wil, prima. Maar ik denk wel dat het, dat goed, is is. Ik denk wel dat het goed is om ons te realiseren... dat wat jullie beiden zeggen... Het is alle twee waar. Ja. Dat het allemaal te zien is. En een van de zaken die wij hier in Nederland mm -hmm. ons moeten gaan realiseren... is dat we dachten dat we alleen maar vooruitstrevend waren. Nou, is, ja, en ik denk dat, dat, dat, dat het daarom gaat. Dat is waar. Want we ja. hebben zelf gedacht dat wij vooruitstrevend waren... dat we overal vrij over dachten. En ik moet je zeggen dat wat jij net zei... Hè, <lacht> Ja, dat, Gaat die. dat op je rug staan? <coughs> Beetje water? Nee, ik verslik me Oh, je verslikt je. Ik sta op knieën, op rug, <coughs> maakt niet uit. <coughs> Ga door. Ja? <laughs> um, en dat we, we nu werkelijk gaan zien hoe het werkelijk zit. En het is niet omdat ik nu een discussie wil gaan openen... maar ik heb mij geschrokken van de discussie die we hebben gehad... nu de laatste tijd over racisme en over Zwarte Piet. En als ik daarnaar kijk... wat voor soort primitieve gevoelens ervoor zijn gekomen... Wij wisten toch met z'n allen niet eens... dat we zulke primitieve gevoelens hadden. En in één keer, boem, is, is het naar voren gekomen. Dus het is heel belangrijk dat dit tot die identiteit gaat horen. Dat we weten, wij zijn dus ook primitief. Dat verhaal van, van uh, Pim Fortuyn... dat die andere culturen achterlijk waren. We zien dus nu dat het, dat het verhaal is... het is altijd zo als je de ogen van de anderen kijkt deels herken je jezelf. Dus op het moment dat je het hebt over een ander als achterlijk... moet je altijd over jezelf nadenken, ben ik dat ook. Mm -hmm. En nu opeens mm. uit die hoge hoed... Boom, is, is, die, is, de, de primitieve... de, is de, is de, de zwarte piet-discussie een achterlijke discussie? Nee, nee, nee. nee, nee. nee met de, manier waarop... de manier waarop je ziet welke primitieve gevoelens naar voren komen. Hè? We hebben het over homohuwelijk. We hebben het over vrouwenemancipatie. En nu hebben we het over afrofobia, hè? de angst voor het zwarte. En nu zie je alleen maar dat we niet in staat zijn... want we waren toch zo vrij, we waren toch zo open, we konden toch over alles praten. En opeens gaat de deur dicht en het enige wat je hoort is, gaat land uit. Gaat land uit, gaat land uit. Dus het is goed om te beseffen, dat vind ik mooi eraan aan deze discussie... En? dat aan die Nederlandse identiteit iets wordt toegevoegd. Maar is het namelijk, afrofobia? Yeah. Ja, dat is afrofobia. Va va van wie nou, dan? Uh, je weet wat afrofobia is? Ja, ja. Ze angst voor het zwart. De, de angst voor het zwart. Je zou bijna zeggen, dat is voor de mensen die tegen Zwarte Piet zijn. Nee, nee, laten we eventjes... Zwarte Piet is een belangrijk onderwerp. Ik wil vanavond niet de hele tijd over Zwarte Piet hebben. Waar ik het over wil hebben, is dat we zien... dat zwart, ja, dat we daar op een of andere manier bang voor zijn. He? En dat we weten dat in alles wat slecht is... daar gebruiken we het woord zwart voor. Dat, dat weet je. En um, nu is er één van de zaken, de racisme. En het gaat ook over racisme tegen zwarte mensen. We hebben een deel van onze geschiedenis, dat gaat over slavernij. En we willen doen alsof het geen gedeelde geschiedenis is van ons allen. Onze boekjes zitten vol met andere delen van onze geschiedenis. Net dit deel, Mist. dat hebben we niet in onze boekjes. Daar leren we niks over. En het blijft een ontkenning waarom. Omdat het zo dicht bij ons is. En wat ja. merken we? Dat we heel makkelijk kunnen praten over zaken die heel ver zijn... Maar een van de zaken die nu heel dichtbij gekomen zijn... en ook duidelijk op tafel zijn gekomen... zodra het ons op de huid komt... dan hebben we niet meer die verontstrevendheid. We moeten dus nu gaan leren... dat dingen die ook heel dicht op onze huid komen... Ja. en ook daarover met elkaar leren praten. Maar kan het, kan het ook zijn dat... dat want om nog even iets over die zwarte... Want ik, ik vind eigenlijk zo gauw mensen er last van hebben... dan moet je er serieus naar kijken. Dus dat, ja, dat vind ja, ik absoluut. sowieso. En dat is vooropgesteld. Ja, voor maar of dat allemaal met angst voor het zwarte te maken heeft... dat vraag ik me dan nou, wel weer af. Wat, wat mij enorm op in de hele discussie. Angst voor zwarte mensen. Ju juist de mensen die roepen van... ja, maar, ja, maar je maar moet toch dat... alles kunnen zeggen. En, en al dat politiek correct, weet ik veel wat. Dat waren nu de mensen die allemaal alleen maar riepen van... en als je dan onze zwarte piet komt, ja. dan rot je maar op ja, en en, dat nee, maar, het, is, um, het is bijna racistisch geworden door die hele discussie. Misschien wel meer dan het was. Dat weet ik ook niet. Maar juist de mensen die zeggen... in Nederland moet je alles kunnen zeggen... die waren heel boos dat andere mensen zeiden... wij zijn hier niet gelukkig mee. Dus kennelijk de Gelke, mensen die wat. vinden dat je alles moet kunnen zeggen... die vinden dat sommige dingen gezegd moeten kunnen worden. Waarmee ze zelf bewijzen even politiek... Nou ja, ik wil niet zeggen dat, politiek, dat ze even politiek incorrect... Nee, zoiets. <laughs> het, het, het klopt niet. Nee. En ik ben zo geschrokken van de heftigheid van de discussie. Um, Doodsbedreigingen en alles. Ik, ik, ik ben opgegroeid ook met Zwarte Piet. En ik, ik vond het leuk, ik heb het niet geassocieerd met, uh, met uh, uh, donkere huid. Maar inderdaad altijd met die schoorsteen. En met die, ja, die pagepakjes... Tegelijkertijd, ja, ik snap ook wel, we roepen altijd zwarte, iemand de zwarte Piet toe spelen. Dan, dan weet je dat het gaat over iets dat ja. eigenlijk negatief is. Ja, dat dus ja. weet je. Precies. En als mensen zeggen, nee, wij hebben daar last van, ja, dan moet je daar eens over nadenken. We, André Van Ness, die heeft twee jaar geleden al geloof ik geroepen. Van, we moeten daar toch een keertje over gaan praten. En toen had ik een beetje, je well, nee, is zo politiek correct. Nee, ze nee, heeft gelijk. Precies wat jij zegt. Als mensen zeggen: ik heb er last van, ik, het bevalt me niet, ik voel me er niet prettig bij. dan heb je dat serieus te nemen. Punt uit. Ja. Dat, ja. Ik wil het hier wel even bij laten, wat betreft die Zwarte Pieten-discussie. Uh, maar nog heel even naar Groot. Want, uh, want dat is misschien trouwens nog even over Curaçao. Hè? Want we hebben het uh, uh, net gehad over van een afstandje naar je identiteit, naar de identiteit van een Nederlander kijken. Als je van, vanuit Curaçao, vanaf Curaçao daarnaar kijkt. Nou, ik moet je zeggen, dat is een verhaal apart. Kijk, voor de Nederlander is Curaçao heel ver. Hè? Maar voor ons is het het Koninkrijk. Je hebt net gezien hoe de Koningin ontvangen is. Hè? Jullie, jullie, jullie vinden het bijna gênant de manier waarop de Koningin en de Koning daar ontvangen worden. Hè? Voor ons in het Koninkrijk, die 300 jaar of hoe lang we bij elkaar zijn... Hè, ik bedoel, die eilanden zijn niet ontstaan uh, uit zichzelf. Die eilanden zijn ontstaan omdat de Nederlanders de mensen daar naartoe hebben gebracht. Dus voor ons is Nederland een onderdeel van ons leven. Dus we kijken naar Nederland door wat ons op school geleerd is. Uh, het feit dat, we, dat, dat de Nederlandse overheid nu ook weer op de beste... we willen per se Nederlands onderwijs. Het moet op die manier... Onderwijs is een van de manieren waarop je mensen je cultuur overbrengt. Dus wij zijn gewoon onze cultuur overgebracht. En dan als we hier zijn, vraagt men plots, wat doe je hier? En dan weet je wat ik hier doe? Ik heb geleerd om hier te komen. Want jouw onderwijs, jouw taal. Ik ben ja. erop voorbereid om hier te zijn. Maar de vraag ging over die identiteit van de dus Nederlander. op het moment van dat ik, het moment als ik daar vandaan kijk... dan kijken we naar Nederland als dat geweldige land... dat zogenaamd vrij is, dat zogenaamd alles heeft... dat zogenaamd waar je je kunt ontwikkelen. <hijen> en wat blijkt als je hier komt, en daar gaat het om... Beetje is dat we nu handen. gaan ontdekken dat ook hier in dit land het niet zo vrij is... dat er sprake is van uitsluitingsmechanismen... dat er sprake is van discriminatie... en dat ga je merken als je hier komt. Dus de mensen die daar zitten en zeggen... wij vieren Zwarte Piet, we is geen probleem... als je hier gekomen bent en ervaart wat uitsluiting ja, nee, nee, zwarte is... Zwarte Piet houden we het niet meer over Nee, nee. Hebben. Maar <lacht> als we even, was, is even over, over ontwikkeling... Uh, ja. groot als we het over ontwikkeling hebben en onze identiteit... hoe moet die identiteit van de Nederlanders zich ontwikkelen? Hoe moet dat bijvoorbeeld over 10, 15, 20 jaar... wat zouden zou er moeten veranderen aan ons en aan ons land? Dat weet ik niet precies. Wat, wat je in ieder geval wel op het ogenblik ziet, dat is dat er... je hebt een enorme omslag gekregen in de afgelopen tien jaar. Iedereen heeft dat kunnen zien. Van Nederland dat in ieder geval meende open te zijn... en in die openheid een, een, een, een grote deugd zag... Mm -hmm. Uh, dat Nederland zich nu aan het sluiten is en op zichzelf terugtrekt... en eigenlijk niks meer wil weten van de boze buitenwereld daaromheen. Om te beginnen niet de Europese wereld, dat staat de wereld daar nog verder buiten. En ik denk dat dat absoluut catastrofaal uh, is. En dus wat uh, moet er dan veranderen? Want daar, daar, daar moeten we, uh, we toch uh, naartoe. Dat, dat, uh, uh, dat, uh, maar leg eens uit waarom het catastrofaal. is. Nee. waar <laughs> nee? Okay. Nou, doe uh, maar even. Yeah, yeah. Ik word in een dilemma gebracht, maar misschien kan het in één keer. Omdat... Uh, uh, Nederland, denk ik, zichzelf niet kan begrijpen... wanneer je niet jezelf uh, confronteert met het andere... waardoor je ook jezelf anders, kan, uh, anders gaat zien. Uh, in, mijn, in mijn eigen persoonlijke geschiedenis... omdat ik uh, uh, heel intiem met een andere cultuur in aanraking kwam... en ik mijn eigen cultuur moest gaan uitleggen... ontdekte ik pas hoe raar die cultuur eigenlijk in elkaar zit... Uh, uh, een van de grote clichés van Nederlanders is dat zij zeer nuchter zijn... en dat ze zeer rationeel zijn. Ja. En als je gaat kijken, dan zie je dat wij zijn een hysterisch volk. <kwijls> wij zijn volstrekt niet rationeel. Wij zijn volstrekt contradictor. Maar dat zie je pas op het moment dat je dat moet gaan uitleggen... Voor iemand, aan iemand die dat, voor wie dat niet vanzelfsprekend is. Maar als je dan kijkt naar de ideale... En dat geldt ook voor je eigen ziel. Hè? Ideale identiteit. Wat zou er dan moeten veranderen? Uh, ik denk niet dat er een ideale identiteit is. Uh, kijk, identiteit is altijd iets wat op een bepaalde manier zichzelf blijft. Je kunt niet zonder. Dat is ook niet zo erg. Alleen, uh, je, die, op het moment dat die, dat die identiteit sclerotiseert, zal ik maar zeggen, als die vast gaat wat zitten. Wat doet die? Uh, als die, als die? Als die onveranderlijk wordt, dan wordt het problematisch. Dus die identiteit, natuurlijk, dat is een van de polen die je, die je, die je hebt. En. Ik ben mij meer dan vroeger bewust geworden van het feit hoe Nederlands ik wel niet ben soms. Hoe Nederlands. Ja. ja. Als je ik, denkt in die toekomst. Hè? Ja. Als, jij, als je denkt in die toekomst. Ik ben het <güls> een van de. We zijn nu bezig met de toekomst. Want we hebben eerst onszelf voor de gek gehouden wie we waren. Hè? En nu. We zijn net zoals alle andere mensen op de hele wereld. Met onze fouten en onze goede dingen. Maar we hebben ons hoogwaardiger gevonden. We waren, more, we waren de moraalridders van de wereld. En langzamerhand is het zo. Dat we hier in Nederland door al dit soort fenomenen gaan ontdekken, zijn we dat wel. Welk soort fenomenen? Uh, nou ja, uh, dat hij bijvoorbeeld zegt. Uh, we hebben inderdaad gewoon mannetjes en vrouwen die gescheiden zijn. In de wereld zijn we ook mensen die nog steeds laten zien dat we vrouwen wel zeggen gelijkwaardig te vinden. Maar als we dieper gaan kijken, is dat nog niet het geval? Nou ja, het probleem is, ik, ik, ik ben er niet zeker van dat dat gebeurt... want ik zie op het ogenblik een beweging in de andere richting. Ja. Welke richting zie je? Namelijk uh, dat Nederland zich afsluit. Uh, nee. Terugvalt op een, op een uh, identiteit die op alle mogelijke manieren beschermd moet worden. Ja. Waar ik overigens op zich niet tegen ben. Hè. Ik ben niet tegen het feit dat wij een specifieke Nederlandse identiteit hebben... die je aan een aantal zaken kunt, kunt koppelen. Alleen, je moet je wel bewust zijn van het feit dat dat niet het einde van de wereld is is En dat, niet, dat dat niet het laatste woord is. En dat dat ook helemaal niet zo logisch en vanzelfsprekend is. Of zo algemeen geldig is als wij dat vaak willen laten doorkomen. Maar we moeten ons dus meer openen weer naar de rest van de wereld. Ja, dat betekent niet dat we onze eigen identiteit moeten prijsgeven. Maar wel de relativiteit daarvan moeten inzien. En hem daardoor beter begrijpen. En moeten we, uh, Karin, meer worden uh, wie, uh, wie we altijd gedacht hebben te zijn. Namelijk heel uh, tolerant en ruimdenkend en vooruitstrevend. Nee, maar jouw laatste zin: van we moeten een beetje prijsgeven van wie we zijn en dan niet al te bang. dan komen we terug op helemaal het begin. Kwetsbaarheid. Je kunt dat pas doen als je een beetje zeker van jezelf bent. En, en als je ontzettend bang bent van we verliezen onze identiteit, we verliezen weet ik, bijvoorbeeld onze economische status of uh, politieke status. dan word je krampachtig. Dan kan je juist niet meer zeggen van. nou laten we nou eens kijken wat er klopt en wat er niet klopt. en wat we kunnen leren en wat we verkeerd doen. Ik zou maar zeggen: alle ruimte voor onderhandeling en voor openheid... en voor terrein prijsgeven. Daar hebben geen sprake van. Ik ja. Alles is... is ja. dus die twee dingen, die, dat verhoudt zich al niet. En ik denk dat Nederland is wat mij betreft nu verkramter dan, dan het in ik weet niet, decennia of drie ja. is geweest. Ja. Ja. Maar, maar nou, ik wil dan toch ik... nog graag weer even naar de toekomst kijken. Omdat ja. we, dat dan helemaal... Ja. Ook ja. okay, even afgesproken. Maar dus als, ja. want, want zouden we meer moeten worden wie we altijd gedacht hebben dat we zijn? Nee. Ik denk dat die verkramping, Karin, mag ik even? Ja, tuurlijk. Ja. Maar als ja, het wel over de toekomst ja. gaat, hè, want het Dit gaat de toekomst. gaan. Ja. goed, gelukkig. Verkramping, voor mij, zit in een fase. Het is een fase waarin je dus. Groeistuip bedoel je. Want je bent bang om dingen kwijt te raken. Want er ja. staat iets voor je dat onbekend is, je weet het niet. Dus je gaat verkrampen. En in die verkramping gaan we op een bepaald moment werken ja. dat het niet gaat werken. Want we zijn een exportland. Hoe kun jij. Want we zijn altijd gegroeid op grond van onze economie. Hoe kun jij je gaan sluiten? Terwijl van alles waar je, je afhankelijk bent, is je export. Dus op het moment dat jij steeds meer naar binnen gaat keren... Oh, dat is waar. Hè, zul je gaan merken dat er iets gaat gebeuren in je land. Je verkramping gaat je niet helpen. Dus als dit, ik zie dit, ik wil dit graag zien als een, als een overgangsfase. Ik, ik, ik ben het met je eens en ik zou het heel graag willen, maar... Dat vergt ook dat we politici hebben, um, aansprekende politici hebben... die een verhaal hebben over um, dames en heren, jongens en meisjes, um, burgers. We zitten nu in een tamelijk lastige situatie, maar het kan anders, het kan beter. We kunnen de blik naar buiten richten. En de enige verhalen die we nu krijgen, zowel van Rutte als van Geert Wilders... is alleen maar meer verkramping. Ja. En de, en de overgangsfase dat is... waar jij het over had, Glen? Uh, waar gaat die naartoe? Nou kijk, ik kan natuurlijk niet verkondigen waar ik hoe Wat ik hoop, is dat we gaan zien dat waar we bang voor zijn... dat we in principe niet bang hoeven te zijn... Dat het onze grootste vriend kan zijn. Het kan onze grootste vriend zijn mm -hmm. en dat we gaan leren... want we zijn bijvoorbeeld nu bang voor andere culturen. Nou, die wereld gaat open. Laten wij bang zijn. Er zijn er hele grote economieën die dan denken... wees jij maar bang, ik neem het wel over. Maar er is wel op economisch gebied iets aan de hand. Want daar komen die Antillen weer, weer van belang. Want één, die Antillen... He? We weten dat die, iedereen praat over er gaat heel veel geld naartoe. Laat me nu voor iedereen zeggen. Al die mooie producten die je kunt krijgen op de Antillen. Dat zijn exportproducten uit Nederland. He? We denken dat er heel veel export naar die eilanden toe gaat. Maar niet alleen export. Die eilanden zijn ook een springplank voor de grote economie die zich ontwikkelen in die regio. Dus het is niet zo dat wij zeggen van we gaan zomaar eventjes die eilanden op marktplaats plaatsen. Ze hebben een grote belangrijke economische waarde voor ons. Hoe meer wij ons terugtrekken hoe minder we gaan merken, hoe meer we gaan merken... dat wij geen spelers meer zijn op het grote veld. Dus dat gaat voor ons een hele ook, ook de afschaffing van de slavernij heeft zo gewerkt... maar daar ga ik een andere keer mm -hmm. over praten. En we, waar we gaan we naartoe? We gaan er naartoe dat we merken dat die kennis die we hebben... van al die andere culturen, dat we het nodig zullen hebben... om in die wereld met de anderen te kunnen spreken... met de anderen te kunnen onderhandelen. Want we moeten een flexibiliteit van identiteit gaan ontwikkelen om in die veranderende cultuur... waar we niet meer kunnen spreken over dominantie... maar we gaan, spreken over, we gaan gelijkwaardig onderhandelen. Dat is wat we nodig hebben. Vroeger ging het over suprematie. Nu gaat het over gelijkwaardigheid. En over gelijkwaardigheid van handelen. Gerrit, nog even kort voordat we naar jouw muziek gaan. Ja, dat, <kijnt> uh, uh, dat zijn hele grote thema's die we nu aanraken. En het ja. probleem met hele grote thema's is dat je daar... Uh, als je zegt waar moeten we naartoe... daar is eigenlijk geen antwoord op te geven. Um, dus wat je in de praktijk moet doen... dat zijn het, het scheppen van bepaalde voorwaarden... die indirect dit soort dingen kunnen veranderen. En dat ja. kunnen hele praktische dingen zijn. Wat ik enorm betreur bijvoorbeeld... is de teleurgang van de talenkennis in Nederland. Als wij geen talenkennis meer hebben... dan kunnen wij dus ook niet meer spreken met de mensen om ons heen. Wij leren niet meer de talen van de twee landen waar we aan grenzen. Van de twee taalgebieden waar we aan grenzen. Duitsland en een heel klein stukje Frans taalgebied. Die leren we niet meer. Dus dat zou moeten gebeuren. En ten tweede, wat ik denk dat ongelooflijk belangrijk is... dat is dat studenten verplicht worden om een half, minstens een half jaar... liefst een jaar naar een ander... laten we dan maar gewoon beginnen met een Europees land... te gaan om daar een jaar te studeren. Op dat moment ondergaan zij iets... wat ze anders nooit zullen ondergaan. Namelijk werkelijk de confrontatie, de blootstelling... met een andere cultuur waarin het allemaal net een klein beetje anders... niet heel erg anders, maar dat is al voldoende om hun uit die schil te stoten, zou je kunnen zeggen... van de knusheid waarin we nu toch nog te vaak ons bevinden. Ja, ja. En jouw, jouw dochter is viertalig opgevoed, begrijp ik, hè? Uh, Ja, zoiets. Ja. Ik ben de tel kwijtgeraakt. Maar. Kunnen er ook zeven zijn. <laughs> we gaan even naar de Spaanstalige <laughs> muziek. Want die heb jij meegenomen. Ja, het is, een, het is een lied uit de jaren 40. Het is een, een, een bekend klassiek uh, folkloristisch lied, zoals dat heet. Maar het heeft weinig met uh, folklore in de zin van volksdans of zo te maken. Um, en het heet Tatuage. Het gaat over een, een tatoeage, zoals dat vroeger heette. Het speelde dus in de tijd dat alleen nog zeelieden tatoeages hadden. En het is een verhaal van een vrouw die een, die een, die een, een man ontmoet. Een, een zeeman in een café. Het is, het is op zichzelf zeer clichématig. En die zeeman die laat een tatoeage zien met de naam van een vrouw. En, die, en die, de, de liefde van die vrouw, dat is een ongelukkige liefde. Die vrouw is hem vergeten, maar hij is haar niet vergeten. Dat is de eerste helft van het verhaal. De tweede helft van het verhaal is uh, die uh, zeeman is vertrokken. En de vrouw draagt nu zijn naam. En het blijft een beetje onduidelijk of dat werkelijk fysiek is of alleen maar metaforisch. Op haar beurt, in haar huid mee. En zoals hij zwerft van haven naar haven. Zo zwerft zij van café naar café. Om iedereen te vragen, heb je hem nog gezien? Hmm. Uh. Wie zingt het? Uh, Passion Bega. En hoe heet Een vrij het? jonge. Uh, het heet Tatouage. Tatouage. Oh ja, het ja, zei zo. Ja. En die zangerist is? Uh, Passion Bega. En dat, dat is, een, is een vrij jonge? Uh, Jong, ik zou niet precies weten hoe oud. Ergens in de 30, misschien tegen de 40. Dus het lied is ouder Want dan is, de zangerist? Het is, ja, ja, het lied is dat jaar. Ik dacht dat 42 of zoiets. Hmm. Su rubio como la cerveza, el pecho tatuado con un corazón en su voz amarga había la tristeza doliente y cansada sobre el manchado mostrador él fue contándome entre dientes la vieja historia de su amor mira mi pecho tatuado con este nombre de mujer es el recuerdo Que nunca más ha devolver. Ella me quiso y me ha olvidado. En cambio yo no la olvidé y para siempre voy marcado. Hasta que no te haya encontrado Sin descansar Te buscaré Escúchame, marinero Y dime, ¿qué sabes de él? Era gallardo y altanero Y era más rubio que la miel Soy un hombre de extranjero escrito aquí sobre mi piel. si te lo encuentras marinero Passion Vega. Tatoeage. Zo spreek ik wel redelijk uit. Hè? of Tatoeage. tatoeage. Ja, dat zei ik toch ook. Ja, jawel. Ja. Ja. Spaan is ik Voor de Nederlanders hetzelfde. niet moeilijk uit te spreken. Karin Spink, Ger Groot en Glenn Helberg zijn vannacht te gast in Casa Luna. Of eigenlijk Casa Fiesta. Ik zeg het nogmaals ter uh, ere of ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van Casa Luna. Karin, um, privacy. Dat is iets waar jij je ook heel erg mee bezighoudt. Ja. Ja, je hebt steeds een, een bepaald thema in je leven, volgens mij, en daar dan, dan stort je dan een tijdje op en dan ga je, ja, ga je, ga je, weer, ga je weer door. Ja, ja. En privacy is op dit moment, uh, nou, of is het, het ook alweer een beetje voorbij? Nee, zelfs veel langer. Um, um, ik, uh, eigenlijk vanaf het begin van internet, uh, of ik zou maar zeggen, het publieke begin van internet, het bestond al wat langer, maar zo 93, 94 kwam internet. Uh, ook werd het toegankelijk voor jou en mij en voor iedereen. Dan je het niet meer bij de universiteit of bij een internationaal bedrijf te zitten. En toen dacht ik oh, al... er gaan dingen veranderen. Ten eerste... omdat mensen toch... als ze bijvoorbeeld in, toen was het nog een nieuwsgroep... en nu is dat dan Facebook. Die gaan daar gesprekken met elkaar aan. En het voelt alsof je bij elkaar in de huiskamer zit... of in een café. Maar iedereen kan meelezen. Dat betekent nogal wat. Maar ook... we hebben allerlei wettelijke bescherming op onze communicatie. En het is wel zo dat we een briefgeheim hebben... Maar wat nou als we elkaar geen brieven meer gaan sturen... maar alleen maar e-mails? En wordt dat bestaande briefgeheim... wat in de grondwet is verankerd... wordt dat overgezet naar het nieuwe medium? En ik was een beetje bang van niet. En het blijkt nu helaas dat ik gelijk heb gehad. Dat, dat, dat geheim is een beetje teloor gegaan. Ja. Maar dus ik, ik hou me daar al ondertussen twintig jaar mee bezig. En... Um, ja, dat gaat niet zo heel goed, daarmee moet ik je zeggen. Maar bij en, Facebook en zo, zou je nog kunnen zeggen dat is je eigen schuld. Als je daar iets op zet, yeah. dan weet je dat iedereen mee kan lezen. Ja, leven. precies. Um, tot op zekere hoogte. Totdat, dat heb ik ook een tijdje gedacht. Totdat ik merkte, ik, ik, ik ben met Facebook heel erg um, up and down. Soms doe ik veel en soms doe ik echt wekenlang niks. Um, het kan wel zijn dat ik niks met Facebook te maken wil, wil hebben. Maar andere mensen... Uh, storten zich dan met hart en ziel in... en die vertellen ook over wat zij doen. En dat raakt, juist omdat No Man an Island is... Dat raakt, die vertellen dan, want ik was daar en daar... en ik zag die en die, dus die vertellen ook over jou. Of die Facebook zegt... Uh, geef ons de adressen van je vrienden. Nou, daar zit ik dan ook bij. Dus dat, bedoel Ook al doe ik zelf niks, heb ik er nog mee te maken. Het probleem, Facebook kan je dat nog wel meiden... en uh, tegelijkertijd, Google kom je niet meer onderuit... Het erge probleem is altijd natuurlijk wat de overheid doet. Want je kan wel zeggen, van, ik wil niks te maken hebben met Microsoft... of ik wil niks te maken hebben met Apple. Maar je kan moeilijk zeggen, ik wil niks te maken hebben... met de Nederlandse wetgeving of de Nederlandse AIVD. Als je Nederlands staatsburger bent, heb je daarmee te maken. Het erge is dat we nu merken dat we niet alleen worden afgeluisterd... door onze eigen overheid, maar ook door de Britse en door de Amerikaanse... Het, het loopt echt heel erg te perken. En, en ik moest terugdenken. Jij zei eerder iets Ger, over... Zei... Sorry, jij ja, ja, zei ik, ik, ja. ja, daar ben ik voor. <laughs> jij zei al die reorganisaties en al die veranderingen... en, en dat we niet, nou, niet alleen dat we niet evalueren... maar dat het allemaal zo vreselijk snel gaat. Vooral met technologie. Um, we hebben nauwelijks nog maar begrepen... wat uh, internet en, en mobiele telefoons... En digitale opslag van gegevens en uitwisseling van gegevens betekent voor onze samenleving. En toch doen we alsof we het allemaal door hebben. En we maken daar beleid op en dat gaat echt zo vreselijk hard. Terwijl niemand, werkelijk niemand, enig, ik zou zeggen, een verstandig, een, een sensibel concept heeft over wat het betekent als al die data. Permanent online staan als die gekoppeld worden, als die uitgewisseld worden. En hoe je dat op een Soms zijn er redenen om dat te doen. Ik, ik ben er ook erg voor als iemand wordt verdacht van. noem een gemiddelde ernstige misdaad, dat daar alles op in wordt gezet. Maar moet je diezelfde middelen gebruiken om gewone burgers te volgen? En dat is wat ze nu doen. Ja. Sterker nog, we zijn nu al wetgeving aan het ontwerpen. Of nee, hebben we zelfs geïmplementeerd. Dat je moet gaan bewijzen dat je niet schuldig bent. Ja. Dat doen we al. Ik wil even naar uh, Glenn Heelberg. Ja. Ik vind het interessant wat uh, Karin vertelt. Tegelijkertijd heb ik ook zitten denken... Karin, um, we hebben waarschijnlijk heel lang geleefd in een illusie... Mm -hmm. dat we privacy hadden. Want ook bij de telefoon, ja, dat wisten we niet... Dan werden we ongelooflijk met mm -hmm. de data verzameld. He? En nu we dat zo snel doen met Facebook... Ook met de vaste telefoon? Ook met de vaste telefoon. Nederland is heel lang het land geweest... waar uh, um, um, per hoofd van de bevolking het meest werd getapt. Um, oh. meer, er werd in Nederland in, in absolute getallen... meer getapt dan in heel Amerika. In absolute getallen? In absolute getallen. Dus oh. Nederland is altijd koning aftap geweest. Okay. Ja. Oh, en het, niet. Ja, ja. En het grappige is dus dat wij nu... Kijk, een van de zaken waar we mee te maken hebben, is dat technologie zo snel gaat. We passen het zo snel nee, nee, toe. Ik snap het niet meer. Ja, is, uh, ja. En we gaan dus achterlopen bijna bij hoe we het allemaal willen reguleren. Dus als op, voor mij persoonlijk geldt nu wat ik ook doe. Ik heb, van, ik heb net vandaag ja. in de krant gelezen dat met al die appjes. Ik, heb, ik weet het getal niet ja. precies, maar met al die appjes... die we ja. zogenaamd downloaden zo handig zijn... Ja. geven we, ik geloof, een miljard... Een miljard seintjes gaan er heen en weer... Precies, ja. die appjes die we hebben. Dus die technologische ontwikkeling... die heeft bijna ons verhaal van privacy achterhaald. Ja. Maar dan denk ik ook toch wel even... wat maakt dat nou uit? Wat, wat kunnen nou, ze nou voor informatie uh, doorgeven? Uh, um. Ik wil niet ik wil dat iedereen weet waar ik ben. Nee precies, het, het, gaat, het gaat vaak mensen helemaal niet aan wat er gebeurt. Uh, het gaat er helemaal niet bedrijven aan die daar uh, commercieel munt uit willen slaan. En zeker, met bedrijven die appjes denk ik nog dat is tot daar en toe. En je zegt van, we hebben het niet gereguleerd. Nee, het probleem is, we hebben zoveel wetten al. Die maken dat de overheid alles kan aftappen, alles kan combineren, alles kan vastleggen. Ja. En dan blijkt elke keer weer dat zo'n overheidsinstantie... die dat kan en niet dat mag, de eigen bevoegdheden te buiten gaat... en die overschrijdt. En dan zegt het parlement twee maanden later... nou, dan maken we daar ja. maar een wet voor. Ja. Ik uh, wil even naar Gergo toch ook uh, in dit kader. Uh, misschien ook met een vraag meteen. Ik weet niet uh, of die uitkomt, maar uh, heel vaak wordt dan ook gezegd... ja, die privacy wordt wel geschonden, maar dat is voor onze veiligheid. Hè? Tegen het terrorisme bijvoorbeeld. Uh, als je moet kiezen tussen veiligheid en privacy... Het is natuurlijk altijd een kwestie van evenwicht. Het probleem is alleen, waar, waar zoek je dat evenwicht? Um, en langzamerhand lijkt het inderdaad zo te zijn... dat de privacy totaal verdwijnt. Ja. Ik, ik las een, een tijdje geleden een, een heel interessante column... van Volker Jelsma, um, die zelf weer teruggreep op een inauguraal reden. Wie is dat de, ook in? Die heeft een juridische column in NAC Handelsblad. Uh, vroegere hoofdredacteur. En die sprak daarin over privacy als een fundamenteel mensenrecht. We hebben het nodig om ergens een, een, een zone te hebben... waarin wij weten, dit is afgeschermd voor al die blikken... waarvan ik niet wil dat die daarop um, doordringen. Uh, en zonder een, een dergelijk gebied kunnen wij eigenlijk niet leven. Als, als, als, als, dat, dat wordt een onmenselijk leven. En we kunnen niet... Uh, uh, 24 uur per dag leven... Uh, met het idee dat we van alle kanten bekeken worden... zoals in het panopticum van Foucault... Mm. waarin uh, nu als het ware in een cel zitten... en voortdurend maar tegen het licht gehouden worden... daar gaan we uh, fysiek en, uh, en, en geestelijk... binnen de kortste keren aan onderdoor. Dat gaan we ook aan dus... onderdoor als we het niet echt weten. Als ja. we niet weten dat ja. er... ja, um, Dat, dat houd je nooit ook, geheim. Privacy is niet alleen maar een, een, een persoonlijk ding... van mijn... Zo klinkt het een beetje, van persoonlijke ruimte. Privacy is ook de afstand die tussen de burger en de overheid bestaat. Een gebied waar de overheid niet in mag intreden. En de overheid eist tegenwoordig dat ze alles van je mag weten... Dat, eh, zonder dat daar reden voor is. Ik bedoel nogmaals, als, iemand, als er een duidelijke verdenking is... Over, dan kun je iemand gangen gaan volgen. Maar wa, met welk recht eh, eist de overheid het recht op om alles te weten over jou en mij, terwijl er geen enkele verdenking op ons rust. Waarbij de overheid vraagt dat wij als burgers volkomen transparant zijn... terwijl diezelfde overheid totaal niet transparant is... over wat ze met die gegevens doen. Zij, het komt erop neer dat de overheid zichzelf um, het recht toe-eigent... om ons totaal te kunnen controleren... terwijl wij niet meer de middelen hebben om de overheid te controleren. Privacy is, zo heb ik het wel eens genoemd, een soort van politieke airbag... Een luchtkussen tussen de burger en de overheid. De overheid heeft gezorgd dat wij ons luchtkussen kwijt zijn. En maakt zichzelf minder transparant voor de burger. En dat betekent alleen maar dat wij machtelozer aan het worden zijn. Daar is privacy voor. Maar, maar zijn we niet zelf de overheid? Nee. Ik maak toch niet uit welke wetten er bestaan. Uh, er is nu... ja, je, je maakt wel uit op welke partij je stemt. Ja, maar dat, dat zegt. Er is nu een wet, en uh, die bestaat al twee jaar lang dat iedereen die een uitkering heeft die inkomensafhankelijk is... dat is de bijstand, de AOW of de kinderbijslag... dat die gecontroleerd kan worden op de leefsituatie. Want dat zijn van die uitkeringen die afhankelijk zijn... heb je een kind in huis of mm -hmm. wat ook. En dat zelfs als er geen enkele reden is om je te verdenken... dat oh, oh. je uh, uh, een controleur in huis moet toelaten die weet ik veel wat, uh, alles nagaat. En als je dat niet doet, wordt je uitkering gekort. Zelfs als er geen enkele reden is om ja. je te verdenken. Dat betekent, ik, ik heb er geen ander woord voor. Het is een huiszoeking. Heel vaak zeggen mensen, Glenn, uh, ja, ik heb niks te verbergen, dus van mij mogen ze alles weten. Kijk, waar Karen het over heeft, gaat over de verhouding tussen. De rechtsstaat. De rechtsstaat ja. en de burger. Maar een van de zaken waar we het in, aan het begin van het programma over hadden, is dat we in een samenleving leven waarin we zo prat gaan op het gevoel van onze individualiteit. En uh, ik denk dat het failliet daarvan in, in, in aantocht is. Ja. Want die individualiteit ging met het gevoel gepaard... van dan weet niemand iets van mij. En zo langzaam dan denk ik, door die ontwikkeling die er komt... gaan we eigenlijk naar een situatie terug... Waarin, waar we als mensen heel veel van elkaar konden weten... als we in die verbinding met elkaar wilden blijven staan. Maar door die individualiteit, door het idee van wij, uh, wij evolueren, we worden geboren in gezin. En vervolgens hebben we zogenaamd niks meer met het gezin te maken. We zitten in een ik-maatschappij. Langzamerhand als moeten wij naar wij toe. Want we hebben gezamenlijke belangen. En ja, wat heeft dat met gaan die privacy verdedigen. te maken? Ja. Wat zeg je? Wat heeft dat met die privacy te maken? Nou, in die ik-maatschappij stellen we heel veel uh, prijs op die privacy. Maar langzamerhand zien we dat onze privacy geschonden wordt. En wij moeten dus gaan begrijpen. Dat we dus nu weer naar het wijgevoel toe moeten gaan. We weten dat Maar onze dan surprise... wordt hij nog steeds geschonden. Ja, toch? Nee, niet, niet, ja. nee, het is een feit dat het gebeurt. En wij moeten ons dat realiseren. Nee. Wij, moeten, wij moeten ons realiseren. Ik, en wij ik, moeten nu een ik, wij ik, vormen om te zeggen. Nee, maar ik, ik, dat ik, zouden ik, we niet nee, willen. Dat willen nee, we nee, niet. Ik, ik zou eerder een iets andere weg daarvoor kiezen. Okay. Het, het argument wat heel veel mensen <coughs> gebruiken is. Ik heb niks te verbergen. Ja. En um, ik, ik hoorde laatst in een lezing iemand echt. Het, zo simpele en zo overtuigende argumenten gebruiken... dat kan wel zijn dat jij niets te verbergen hebt. Maar ik wel. Nee, maar dat is een heel egoïstisch argument. Mm -hmm. Er zijn mensen die om hele goede redenen wel iets te verbergen hebben. Um, neem bijvoorbeeld het voorbeeld van... Um, uh, ouders met een, uh, uh, een zoon die homoseksueel is... en de vader wil helemaal niks meer met het kind te maken te hebben. En de moeder denkt toch, ja, maar het is wel mijn zoon, dus die ga ik bezoeken... En die vrouw heeft dus iets te verbergen vanaf dat moment. Namelijk dat ze wel haar kind ziet. Mm het -hmm, mm -hmm. dus hele argument: ik heb niks te verbergen. Het is zo, het is zo kortzichtig. Het is ook nou, zo het asociaal. Het dat het nooit waar is. Nee, nee, dat zijn ja, iedereen is, dat, is ook ook, de dingen... Ja. waarvan wij die, die niet wel, willen dat precies, die publiek ik, zijn. Ja. Ja. Um, j, jij wil niet op de radio zeggen wat je girorekening rekening is... hoe vaak je masturbeert, uh, um, waar je haar hebt... wat je laatste blunder was. <laughs> waar, soort, ja. Er zijn heel veel dingen die je wil verbergen. En niet alleen voor de overheid, maar ook voor je, ja. um, uh, je, je collega's... voor je vrienden, voor je familie, voor de hele straat. Is dit voor, nog terug te draaien? Ik, ik, ik weet het niet. Ik heb eerder gedacht... Um, er is steeds meer te doen over, zoals het heet, data breaches. We hebben allemaal van die enorme opslagdingen. Of het nou ons elektrisch patiëntendossier is. Of, uh, um, ja. En daar is steeds meer over te doen. Dat al die instanties zo slecht omgaan met die data. En daar worden ook wel wetten voor gemaakt met boetes. En ik heb gedacht dat dat misschien nog het ding is dat, waarbij de wal het schip kon keren. Als we nou maar goede wetgeving maken over die databescherming. Dat bedrijven op een gegeven moment denken, ja, nee. Nou ja, alles zomaar opslaan. Wat tot nu toe echt werkelijk niks kostte. Ja, dat kan repercussies hebben. We moeten misschien een beetje selectiever worden. En, maar als ik nu lees hoe ontzettend veel diverse overheden over ons opslaan. denk ik, ja, nou dat is ook alweer een beetje gepasseerd. Ja. En de technologie gaat door. Het wordt ja. Ja. steeds makkelijker. Ja. En jij zegt, is, uh, je kunt er toch niks aan doen. Nou, ik, ik, ik zeg niet dat je niks aan kunt doen. Nee, maar kijk, het enige, het enige wat je kunt hebben. Karen zei net, hoe vaak ik masturbeer. Nou, als ik dat geheim wil houden... de beste manier om dat geheim te houden... is niet te masturberen. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Is om het niet te vertellen. Maar misschien wil je nee. het ook wel... van nee, dat nee, niet maar dat, nee, maar dat is dus de misvatting. Want, nou, met masturberen valt het net nog mee. Oh. Nou, behalve dan wanneer je een vibrator gebruikt. Want binnen de kortste keren zit er wifi op een vibrator... en dan vertelt hij stiekem oh. aan iets of iemand hoe vaak. Oké. Okay. Het probleem is... Kan je hebben... die al ergens kopen? Of, <laughs> nee, maar het probleem is... jij zegt van, dan moet je dat niet vertellen. Maar... Daarmee doe je alsof vertellen een, een, een, een act is, een, een daad, een, een, een bewuste keuze. Terwijl nu gegevens worden ontrokken aan ons. Ja. Um, je loopt over straat en je gezicht wordt opgeslagen in camera's. Daar vindt gezichtsherkenning ja, op plaats. Absoluut. Je nummerplaat wordt afgelezen... Elk telefoontje, dat, ja. beetje, elk telefoontje dat je elk dat je pleegt, mobiel of met vast, elke e-mail die ja. je stuurt, elk smsje dat je stuurt wordt, wordt vastgelegd. Ja, ja. ja. Dus, en, en, dus het en, gaat het niet over wat je vertelt. Nee hoor. En nog, ben gaat, ben het tot slot, het Glen, je, je, want je, je je je plaat moet gedraaid worden. Ja, nou, nou, en daarom ja, ja. moet ik nu streng zijn, ja. want ik wil nog even toch. Want jij zei van uh, die, ik weet niet meer hoe het heet, maar al die opslagcentra, maar ook dat is niet meer uh, waar je je hoop op vestigt. Dus ja. is het niet meer teruggedraaid? Uh, ik, de, de onthullingen van uh, Edward Snowden... die hebben echt heel erg veel losgemaakt. Er zijn toch allerlei mensen en allerlei instanties die, die nu roepen van... Um, dit kan niet dit gaat niet meer. En, en iedereen doet, zeker in Nederland, toch een beetje... Dat gaat ons helemaal niet aan. En tegelijkertijd... Um, dit kan niet zo goed in meer. Duitsland, Dat, in Duitsland was men heel boos. Uh, uh, dus. Ja, nee, maar in Duitsland doet zelf ook... Ja. Het, het punt is... De overheid begint haar eigen burgers als verdachte te beschouwen. Ja, dat, dat, is, dat is waar het fout gaat. Dat is heel belangrijk. Maar, maar ik wil toch ja. nog graag, om, om toch die blik op de toekomst te houden... terugschroeven, even uit ons nee, hoofd de, zetten. Um, terugschroeven werkt nooit. Je, je kan de neutronenbom niet ongedaan maken... je kan het kernwapen niet ongedaan maken. Je kan alleen maar denken, hoe gaan we het beter aanpakken? We gaan het nee, maar bij dat, dat, dat punt van Tot slot, dat, God, dat, dat hierover. De, de overheid die de burger als verdacht beschouwt. Ik denk dat, dat dat een belangrijk thema is. Want dat heeft ja. ook te maken met waar we het de eerste uur over hadden. Het enorme wantrouwen dat er niet alleen bestaat van de overheid naar de burger, maar dat de overheid ook veronderstelt dat de burgers onderling hebben. Het, het, het, het, het idee dat je, iets, dat je een genereuze verhouding zou hebben met ten opzichte van jouw buurvrouw of zo, is kennelijk voor een, voor een overheid alweer zo raar dat ze daar een programma voor moeten moeten bedenken. Terwijl het het meest natuurlijke van de wereld is. En dus is. en het is een volkomen verwrongen wereldbeeld geworden wat ons ja, in de loop van de eeuwen, moet je wel zeggen, langzamerhand... Maar dat wantrouwen, kun je dat nog wegnemen dan? Ja, dat denk ik wel. Dat denk ik wel. Uh, dat door op een andere manier uh, over uh, menselijke relaties te gaan praten door dat soort verschrikkelijke uh, politieke retoriek... waaraan we onder, worden onderworpen, nog iets voorzichtiger. Retoriek uh, over? Uh, nou, de retoriek, retoriek dat de burger een, in de eerste plaats... een, een, een individu is dat uit is op zijn uh, welbegrepen eigenbelang. Ja. Op basis waarvan de, de afgelopen tien jaar... een enorm economisch programma is ontwikkeld. Een min, minder cynisch wereldbeeld. Nee, ja, we, ja, ik wil, ja, ik ja. Moet, we moeten echt ja, okay. door nu. Ja. Dus dan... Da cynisch mensbeeld. Mensbeeld, goed. Ja, sorry, dat bedoel ik. Oké, okay, Glen, het grote moment is daar. Het grote moment? Twee afleveringen hadden we nodig om één plaatje van jou te draaien. <laughs> wat, wat wordt het? Nou, ik heb een uh, stuk. Ja, Kunnen jullie heel even luisteren naar... want Glenn Helberg gaat nu over zijn muziek wat zeggen. Het is uh, een jongeman, Levi Silvani. En hij komt van Curaçao. En waarom neem ik een jongeman? Als we over de toekomst praten... Als voorzitter van Ocon heb ik één, één, één, één rode lijn. En dat ik, dat ik onze jongeren steeds, als ik ze ontmoet... zeg ik, willen we een toekomst hebben... zul je moeten leren om leiderschap te nemen in je eigen leven. Het, en hier in Nederland wordt je geleerd assertiviteit. Zeg wat je wilt. Ik zeg, we moeten leren zorgvuldig te zijn. Je moet de baas worden over je woorden. Daar moet je de baas over worden. Je moet niet denken dat je zomaar alles kunt zeggen. Maar toon leiderschap. En elke keer dat je zorgvuldig bent... Hè, dan zul je merken dat je steeds meer en meer dominance... over je leven krijgt. Vervolgens heb je dat... Dan, je ook, dan ga je ook leren hoe je dat doet in een relatie. Dat je daar zorgvuldigheid voor hebt. We willen de muziek nog wel horen. Ja, ja, ja, ja. ja. Maar je, ik heb muziek gebracht wat, wat iets samenbrengt. En dan uiteindelijk zeg ik tegen de jongeren: heb je leiderschap in je leven? Heb je dat in je, in, je, in je relatie, op je werk? Dan kun je ook een leider zijn in de gemeenschap. En ik denk dat in onze toekomst van Nederland is het belangrijk dat we zorgvuldigheid leren hanteren. En Levi Sifani is een van de jongeren die ik tegen ben gekomen die laat zien dat hij leiderschap neemt. Hij is een van de jonge artiesten van Curaçao. Je hoort die pijp, je bent muziek. Je hoort tegelijkertijd de flavor, de, de, de smaak van ons gebied. En ik ben heel trots op onze jongeren... die een bijdrage gaan leveren, ook in Nederland... op allerlei manieren, op allerlei niveaus. Heel kort antwoord op de vraag... waar dat leiderschap dan bij deze zanger in zit. Ik zeg tegen de jongeren... als jij bezig bent met iets waarvan jij voelt... dat je daarmee een bijdrage kunt leveren, doe dat. Levenservaring is iemand die dat doet. En hij geeft een bijdrage. En ik vind het belangrijk dat iedereen zijn talenten ontdekt. Want dat is een van de zaken. Niet het talent wat iemand wil dat jij moet gaan vertonen. Maar jouw talent en lever voor en toon leiderschap. Toon zorgvuldigheid. Okay, Levenservaring. toe. Ja, en dan zeg ik nu vast dat jullie tijdens het plaat... natuurlijk moeten genieten van de muziek. Maar ook even moeten nadenken over één minuutje. Een droombeeld, een toekomstbeeld. Een wens voor ons land. Hè? Oh. Toekomstbestendig Nederland. Toekomstbestendig veel Nederland. succes. <laughs> On ba doo doo pa, doo doo ba doo doo ba doo doo ba doo doo ba doo doo ba doo doo ba doo Sinta dentro, embarrudo me tratou, papa foi me tá observar. Mira com mim para progredir. Pasando de me caía e meu sonho na e luz ca com minha terceira. O cara todo não me boca e snar me quitar a me expressar. Nunca passa nenhum dia diferente daqui. Siga assim o que a mim pô. Mij kent pas een enigendag die bemond dat ta het Oh, ik heb een wereldje Ik kent de kous correct of ik ben in de rode. Ik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 Que heb geen tijd meer om te denken. Ik heb geen tijd meer om te denken. Ik heb da tijd meer om te denken. Ik heb geen tijd te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 in een wereld dat ik, sinds een goed jaar in. In een wereld dat ik, daarom laag met haar. Om door de dupe mil, in een wereld waarin ik maar dat mis, die Levi Silvani was dit laatste plaat dit uh, uur in Casaluna... Uh, ons aangeboden door Glenn Helberg... die nu eerst in één minuut zijn toekomstbeeld voor Nederland mag schetsen. Zijn droom. Zijn Mijn best. Droom Nederland is een land waarin al die verschillende culturen... met elkaar kunnen samenleven. Dat we met elkaar kunnen met elkaar luisteren, dus met elkaar praten... en dat we de waarden van elkaar onderkennen. En dat we niet bezig zijn elkaar moreel te veroordelen... maar dat we steeds weer opnieuw zien dat we met elkaar een prachtig Nederland kunnen creëren. En je vroeg me een droombeeld, dus ik heb mijn ogen dicht nu. De mensen kunnen het niet zien, want Jawel. ik zie hoe wij... en hoeven we niet eens naar het buitenland, zoals Gernet zei... om die andere culturen te leren kennen. Maar laten we gewoon hier in Nederland die andere culturen leren kennen... want dan kunnen we al heel veel leren. En dan is natuurlijk ook altijd leuk om naar een ander land te gaan... om culturen te leren kennen. Laten we daar met elkaar naartoe gaan. Niet bang zijn voor elkaar. Mooi. En naar nou, die muziek luisteren van elkaar, hè, zoals die van Levi Silvani bijvoorbeeld. Die ja. nog niet afgekondigd had. Uh, Karin Spank? Um, de droom weet ik niet zo precies, maar wel de ingrediënten. Um, wat zo belangrijk is, is dat we ons er rekenschap van geven. In je eentje red je het niet. In je eentje red je het niet als mens. Je hebt altijd anderen nodig, of het nou je ouders, je kinderen, je geliefde of je vrienden zijn. Als land red je het niet zo in je eentje. Um, afsluiten, afzonderen. Werkt niet. Um, en als je iets met anderen wil... dan moet je inderdaad... praten, nadenken, openstaan. Kwetsbaar zijn en soms... op je bek gaan. Ja. Uh, maar niet ja. altijd zeggen... ik weet het, het is zo. En, uh, Precies, het durf, durf op je bek te gaan. Ja, durf op je bek ja. te gaan. Ja. Ja. Uh, en bakzeil durven halen. Dat. Toegeven ook dat je Toegeven, af en toe op je ja. bek gaat. Ja. Dat is een droom, maar dat is... De, de, ja, Daar gaan we mee aan de slag. Dan gaan we vannacht allemaal over dromen. Over jouw ingrediënten. Ingredi ingredi ingredi met jouw ingrediënten. Ger Groot. Ja, jullie hebben met het gras een beetje voor de voeten wegge ja. weggemaaid. Maar eh, ik zou willen zeggen, net als, als Karin. Eh, zoals een individu niet alleen kan bestaan, zo kan een land ook niet alleen bestaan. En we zullen in de eerste plaats dus ons echt moeten realiseren... dat eh, we deel uitmaken van een, van een groter geheel. Een groter geografisch en ook politiek geheel en dat het zich afwenden daarvan, zoals het op het ogenblik gebeurt... heilloos is, absoluut heilloos is. Dat op politiek, economisch vlak, ook op cultureel vlak... en dan kom ik toch weer terug naar de noodzaak van jonge mensen... om zich direct te confronteren met die andere landen binnen Nederland. Maar dat is niet voldoende, denk ik, want dat, dat gaat niet zo werken. Je moet weg, je moet uit je gewone leven... Je moet zien dat het ergens anders net iets anders is. Dat datgene wat je zelf doet niet vanzelfsprekend is. En dan wordt Nederland op den duur een wijzer land, denk ik. Gaat dat weer gebeuren? Wordt het weer beter, leuker, aantrekkelijker in Nederland? Ik zie op het ogenblik tot mijn, tot mijn, tot mijn spijt en tot mijn verbazing... dat studenten eigenlijk steeds minder naar het buitenland gaan. Ja. Nee, maar even over het land. Hè. Uiteindelijk wordt het een... Ach, ik ben, Met, ja, ik ben een optimistisch Zij Zijn er van die Het komt goed. Het en komt goed. En maken wij het nog mee? Uh, en mijn kans is het grootste. Uh, <laughs> uh, uh, <laughs> ik was de oudste. <laughs> <Ja. laughs> ja, maken we het nog mee? Ik hoop dat ik het meemaak. Ik hoop dat in ieder geval mijn kinderen het meemaken. En als mijn kinderen het meemaken, maak ik het ook mee. Want we blijven energetisch verbonden, al ben ik hier niet meer. Wat wel mooi dat we weer bij het kind zijn uitgekomen. Ja, potverdorie. Dan hadden wij niet kunnen bedenken dat het zo mooi rond was. Ik dank jullie allemaal van harte voor deze eerste Casa Fiesta met als gasten Karin Spank, Ger Groot en Glen Helberg. Vonden jullie het leuk? Ik, ik wil zeggen, mogen we ook, mogen ook jou bedanken? Want je hebt echt het ook wel soms heel hard moeten werken. Om Ach man, het was in, in, in Ik hoop dat ik nog een oh, beetje aan het ik... dromen toe zometeen. Ik moet je voorzichtig in. hoor. Nou, een no. cadeau! Ah, het gaat over de zorgvuldigheid. De vijf in, Het is niet eens een boek van jezelf. De vijf. Nee, in mijn boek komt nog. Maar dit wil ik jou geven. Oh, ja? Ik vind het helemaal terecht dat ik heb heb je me uitgenodigd. Hebben jullie ook iets voor mij? Of... Oh, Alsjeblieft. <lacht> <bij mij. lacht> zo <lacht> ja, ja. Dank je wel. We zo meteen. Dit was de eerste Casa Fiesta vanaf nu iedere vrijdag zo'n aflevering met drie gasten, een droomgasten van de presentator. Zometeen. Hier op de zender Frank Jochemsen met Woord. En maandag is Mieke van der Wij, uh, de presentator in Casaluna. En zij gaat over uh, de Marszonde praten met Govert Schilling. Mm. Ja, nu zijn we echt aan het eind gekomen van deze aflevering. Ja, Ans ook bedankt. Hè? En Michiel. En moet ik nog wat zeggen? Ik moet nog wat zeggen. Jo, ja voor de camera. De regisseur. Alle beelden waren zo mooi vannacht. Wij hebben er nog nooit zo mooi uit gezien. Goedenacht allemaal. Tot later. Goed weekend. Slaap lekker.